3 uur. Het NOA-journal. Lees er het... De 5 miljard euro die de Europese Unie aan Egypte wil geven was al eerder toegezegd. Het gaat dus niet om een nieuw plan, heeft minister Timmermans gezegd in de Tweede Kamer. Verschillende partijen zijn boos over de steun die voorzitter Van Rompuy van de Europese Raad vorige week toezegde. Ze wijzen op de slechte mensenrechten situatie in Egypte sinds het aantreden van president Morsi. Timmermans wees erop dat het grootste deel van het geld een lening is. Wij doen dit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 Het aandeel SNS Real daalt flink op de Amsterdamse beurs. Rond half drie stond het aandeel ruim 7 procent lager op 94 eurocent. Aanleiding is het bericht dat een paar grote Britse hedgefondsen speculeren op een koersdaling en short gaan, zoals dat heet. Door de actie van de hedgefondsen wordt de druk op SNS verder opgevoerd. De bank topt sinds 2008 met een problematische vastgoedportefeuille... waar al bijna 2 miljard euro op is verloren. SNS is daardoor niet in staat om de staatssteun terug te betalen... en heeft te lage financiële buffers. De bank zoekt samen met de Nederlandse Bank en andere banken... al bijna drie kwart jaar naar oplossingen. De sneeuwbuien beperken zich de komende uren tot het midden van het land. In de regio's Amsterdam, Utrecht en Flevoland. Het sneeuwgebied trekt langzaam naar het zuidoosten weg. NOS-weerman Gerrit Hiemstra denkt dat er tot middernacht zo'n 2 tot 5 centimeter sneeuw kan vallen. Door het aanhoudende winterweer besluiten steeds meer waterschappen te stoppen met bemalen, zodat de stroming vermindert en het ijs maximaal kan aangroeien. In Friesland geldt vanaf vanavond een vaarverbod voor de hele provincie. Het Groningse waterschap stelt vanaf morgen een vaarverbod in. In Zeeland zijn werkzaamheden aan de Veerse kreek en vesten stilgelegd met het oog op de naderende schaatsperiode.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 Opstelte vindt dat de politiechef zich niet moet bemoeien met sancties... maar alleen met de uitvoering en naleving ervan. Het weer, ik zei het net al, in het midden. Vooral ligt de sneeuw elders overwegend droog. Het vriest licht, tegen de avond alleen in het zuidoosten nog wat sneeuw. Vanuit het noordwesten brede opklaringen en vannacht gaat het stevig vriezen. Morgen zonnige periode en land in maart droog. Aan zee nog kans op een sneeuwbui. Middagtemperatuur morgen tussen min 3 en 0 graden. AMB verkeersinformatie In het hele land, met uitzondering van het Noorden en Limburg... is het op lokale wegen plaatselijk glad door sneeuw. In Flevoland is de A6 nog plaatselijk glad. En dan hebben we vertraging op de A2, Den Bosch richting Eindhoven. Een ongeluk daar, tussen Bokstel Noord en Best-West, 2 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Het is ook langzaam rijden op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en knooppunt MNES 2... En dan de A44, Den Haag-Amsterdam. Daar is tussen Leiden-Zuid en Leiden de brug in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met een technische storing. Dan is er ook nog vertraging op het spoor. Tussen Koevoorde en Gramsbergen rijden geen treinen. Daar is een spoorbrug kapot. En de vertraging kan daardoor oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten historicus Wim Berkelaar, Peter Verhoef... hij is voorzitter van de Protestantse Kerken... Joanneke van der Bos, we spraken met haar over wezen en Mieke Kosters. Ze schreef een boek over afvallen, niet zozeer met diëten... maar met mental power. Nee zeggen tegen dat bakje chips. Of is het het tweede bakje waar je nee tegen moet zeggen, Mieke? Nou, dat ligt er maar net aan wat je verder op die dag hebt gegeten. Als je nog niks hebt gegeten, mag je misschien wel drie bakjes. Oh, oh, oh, wat jij wil, dat is precies waar mijn boek over gaat. Dat je het helemaal zelf in de hand hebt. Oké, okay. en straks onze dichter bij de Dag, Hans Wap. We gaan het hebben over de protestantse kerk. De laatste tijd een beetje verdrietig in nieuw. Steeds minder inkomsten en steeds meer lege kerken. Maar dat laatste kan ook een voordeel zijn. Steeds minder mensen zitten op zondag in de kerkbanken. In de Jozefkerk in Bos en Lommer worden al sinds 1990 geen kerkdiensten meer gehouden. De eerste grote stap is gezet. Met de fusie van zeven parochies in Zuid-Eindhoven naar één nieuwe parochie. De kerk achter mij gaat sluiten na even dienst. In de leegstaande kerk in de Haagse Vogelwijk verblijven er nu zo'n 30 vluchtelingen. Vanaf gisteravond zijn in de vluchtkerk bijna 100 asielzoekers ondergebracht. Peter Verhoef, voorzitter van de PK en al die honderden kerken die leegstaan, ja, daar kunnen dus mooi uh, die asielzoekers in. Is dat een oplossing? Um... Nou, er staan geen honderden kerken leeg, hoor. Zo erg is het nog niet. Zo erg is het gelukkig niet. Nee. Maar wel een paar. Er staan wel een paar kerken leeg. En ja. je kunt ze slechter uh, gebruiken dan door mensen die echt in de nood zitten uh, te huisvesten, lijkt me. Ja, want u bent ook bezig kijken, hè, in Osdorp. Dat is ja. waar die ene kerk staat. De Vluchtkerk heeft hij gekregen, de naam. Uh, wat, wat is u bijgebleven van dat bezoek? Nou, ik ben bezig kijken toen ze nog in het tentenkamp zaten, uh, op straat. Uh, vlak daarna uh, zijn wij wel, ik, ik niet zelf persoonlijk, maar als kerkwezen, uh, kijken hoe het is in die, in die kerk. Het, ik moet zeggen dat het echt onthutsend was om te zien uh, wat, hoe mensen dan leven daar op straat. Ja. En, Met die tenten, in die kou. Was... En toen niet al het idee van, nou, dan moeten we maar gewoon een van de kerken die leeg staat in Amsterdam uh, daarvoor aanbieden? Uh, mensen moeten ook zelf wel willen natuurlijk. Hè. Dat, het, het, het was hun keuze om uh, daar naartoe te gaan. Uiteraard moet dat dan ook samenvallen met een aanbod. Maar ze zaten daar natuurlijk uh, ook om een statement te maken. Mm. Uh, niet alleen om zielig te zijn, maar ook om te laten zien... dit gebeurt er dus. Ja. Maar waren jullie niet passief? Dat zit eigenlijk achter mijn vraag. Uh, nee, ik denk, het niet. ik denk het niet. Ik denk dat wij heel snel erbij waren. Direct hebben gezorgd voor, uh, voor noodhulp. Voor slaapzakken, voor eten. Voor nou, wat er maar nodig was. En uh, du moment dat, dat ze daar weggingen, uh, was er ook snel een kerk gevonden. En zijn ze daar ook ingetrokken? Ja, maar goed, wel op eigen initiatief. Laten we eens kijken naar de staat van de religie in de samenleving. U neemt afscheid als voorzitter van de PKN. Afgelopen jaren daar aan de voorhoede gestaan. Het, het lijkt er wel op dat kerk en samenleving een beetje uit elkaar aan het groeien zijn. Is dat, is dat ook uw, uw analyse? Dat de kerk en samenleving uit elkaar aan het worden. Ja, als je zijn. bijvoorbeeld kijkt naar de politiek. d 66 zegt dat gemeentes mogen geen gegevens meer doorgeven aan de kerken. De kleine seculiere of religieuze omroepen krijgen geen geld meer. Er wordt gezegd religie is iets voor achter de voordeur. Ik kan me voorstellen dat de PKN denkt, ja, dit is niet. Uh, nee, daar zijn, wat we wat niet, we daar zijn we niet blij mee. Nee. Nee. Uh, ik denk ook niet dat het een goede ontwikkeling is. Uh, ik geloof dat um, religie, geloof, um, dat wat mensen um, beweegt... dat dat um, een integraal onderdeel van hun leven uitmaakt... en dat het, dat het werkelijk ongezond is om dat uit te schakelen... als je de voordeur achter je dichttrekt en de straat opgaat. Ja, maar, als de gebeuren. Nee, maar als de politiek dat dan zegt, worden jullie dan heel boos... in Utrecht op dat hoofdkantoor? Ja, razend. Lopen we stamvoeten. Ja, de maar daar hoor ik niks van. Ja, Nou, nee, kijk, je moet, wel, je moet wel goed in de gaten houden. Het heeft natuurlijk geen zin om een al te klagere getoontje aan te gaan slaan. Ik, daar pas ik echt voor om als een soort Calimero uh, door uh, de Nederlandse pers uh, te gaan lopen. En maar ik kan gaan, wel strijdbaar en zijn. Dat kan je wel maar, laten horen. Zeker, maar strijdbaar zijn we ook wel. En, mag, mag, mag en dat, gebeurt, dat gebeurt ook op, op, op, op plekken waar je soms meer invloed kan uitoefenen... dan heel hard gaan schreeuwen in de pers. Maar waar dan? In, uh, in contacten met politici. En luisteren die dan wel? Ook, ja? ook politici van D66? Um, dat is het moeilijkste soort. Dat, <laughs> dat, dat, dat moet ik wel bekennen. Oké. dat daar nog niet heel veel gehoor gekregen. Nee, nee, en ik vind het ook jammer. Ik vind ook echt dat ze um, dat ze een verkeerd beeld hebben van wat religie betekent. Het lijkt nu wel alsof het enige ware geloof is... Uh, in de Nederlandse samenleving dat je geen geloof hebt. Dat, dat wordt een beetje uitgesteld. Maar, maar dat, dat spreekt me... ze ja. tegen ook. Alex van der was van het weekend op de radio. Die zei, ik vind het eigenlijk heel pijnlijk... dat ik word beschuldigd van christenpesten... terwijl ik alleen maar een, een zuivere scheiding tussen kerk en staat wil. Ja, maar een zuivere scheiding tussen kerk en staat... die staat de protestantse kerk ook voor. Je moet absoluut niet dingen met elkaar gaan vermengen. Maar wat Pechtold wil, dat is dat, dat een, een, een heleboel zaken... zo ver mogelijk teruggedrongen worden uit de samenleving... en dat de samenleving neutraal is. En daar bedoelt hij mee... Niet gelovig is en dat is onzin. Want er zijn, als je de bij elkaar optelt, is meer dan de helft van de be Nederlandse bevolking is religieus. Laat die mensen dat gewoon zijn. Er is niks tegen, er is niks bezwaarlijks tegen. Als je dat tenminste niet een ander door de strop duwt, ja. op dat op het moment dat dat gebeurt, dan moet er natuurlijk uh, uh, stelling tegen. Maar moet u dat geluid niet wat harder laten horen? Ik ja. mis het gewoon een beetje. Ja, dat vind ik heel sterk. Dom, maar mag ik daar iets voor zeggen? Kijk, dit is echt een belangrijke stelling van Elspeth. Die PKN, dat is een mammoetanker. Daar zijn honderdduizenden mensen lid van. Iedereen praat over die voetbalen Miljoenen. Ja, ik wil maar zeggen... Bijna de hele, de hele, de hele dat is helemaal Over de Kuip zit 50.000 supporters van Feyenoord. In die kerk altijd nog veel meer. Maar wat, wat jullie ontbreekt is, en dat spreek ik u persoon niet aan... Je hebt, kijk, uh, de Rooms Rooms-Katholieke kijk, die bisschoppen. Dat zijn ook allemaal grijze muizen. In het, die bischop, die zich in zijn eigen uh, paleis, zeg maar. Dat zijn allemaal grijze muizen, bang voor de media. Maar die hebben nog een Antoine Boudaar. Vroeger had de, um, had de, uh, hadden kerken Willem Banning. Dominee, theoloog, figuur, oprichter van de Partij van de Arbeid. Ik mis van die charismatische, Fortuneske uh, types. <laughs> nee, maar dat heb je tegenwoordig <laughs> nodig. Want mensen die zeggen, verrek, dat gelooft dat zo gek nog niet. Ja, maar het ja, is allemaal zo grijs. Het maar, is zo grijs. De allereerste PR-held van de wereld ooit in de afgelopen 2000 jaar was natuurlijk Jezus. ja. ja. Nou, kijk, die, die maatstaf wil, wil ik niet meteen aanleggen. Maar, Johan, jij hebt, hebt wel ja. gelijk, waarom, waarom lopen zoveel van die mensen in krijtpak? Waarom lopen ze niet gewoon eens, hup, die samen in de storm? Nou, kijk, onder de oh. tafel, dan kan je zien wat ik aan heb. Ja. <laughs> um, Vertel ons alles, weer. jij kan een ja. spijver doen. Het punt is duidelijk, er vliegen wel heel veel namen over de tafel. Ja, het is te tegelijkertijd, nee, maar Tegelijkertijd, kijk, je kunt dit soort dingen kun je niet afdwingen. Uh, charisma, dat, dat, dat, dat... Maar die zijn kun, dat... er toch wel, mensen met ja, charisma? Wat zeggen, die zijn er toch? Ja, ja uh, uh, kennelijk. J jij klaagt erover, Wim. Nee, maar die op goed gerucht, jongens. Dat, dat is een soort provocatie. Dat is meneer van Hoef zelf ook, hè? Ik kom er vandaan. Ja, ja. nee, ja, maar dat moet... Nee, u bent toch, e, de, jullie, toch, jullie maken in de kerk al tam, tam maar dat moet toch in die buitenwereld ook kunnen? Ja, nou, ik heb het naar vermogen geprobeerd de afgelopen vier jaar... Uh, uh, Geven wij an dat persoonlijk an ja. Anderen doen dat natuurlijk ook. Ja. Um, maar je moet ook roeien met de riemen die je hebt. En, en kijk eens, um, uh, jullie bellen, Elsbet, of, uh, of uh, deze dominee nog een, keer, een keertje wil uh, komen. Ja, um, de Trols Nieuws Show heb ik niet gehoord. Nee, ik maar die kunnen je, kun je ook zelf bellen? En dan kun je zelf aan de bel trekken ja. en zeggen: van, uh, Wij hebben een belangrijk. Ja, maar dat, geen dominee, dat, doen dat is ook niet ja, Dat niet Doe je dat? Hoe kijkt u terug op de afgelopen jaren? Ja, nou ja, um, voor mezelf in ieder geval met heel veel plezier. Ik, ik heb het echt geweldig gevonden om, uh, om te doen. Ook in die kerkelijke structuren, die traag malen af en toe. Ja, zeker. Waar altijd maar overleg moet worden met iedereen. Zeker, ja. Dat, de, de, de, de, natuurlijk zucht ik daar ook wel eens onder. Dat kan niet anders. Dat hoort, dat hoort bij de kerk. Uh, tegelijkertijd, um, um, het, het, het, het was geweldig om zoveel geloof... ook nog steeds te ontmoeten in de Nederlandse samenleving. Uh, daar heb ik echt van genoten. Dat heeft me verrijkt op een, uh, op een geweldige manier. En die kerk, hoe, hoe laat u die achter? Want ja, er gaan gebouwen dicht. Niet zoveel als ik eerder zei. Er worden minder, mensen, zijn minder mensen lid, komt minder geld binnen. Is het uh, langzaam afwachten totdat het licht uit kan? Of is dat ja. wat te pessimistisch? Ik nee, mag daar twee dingen over zeggen. En, wat, en dat, dat is dan met een beetje nuance. En dat is in de media, meestal niet het, uh, de populairste manier van je uitdrukken. Ik maar zal het zo zeggen. werkt het. Wij doen daar twee dingen aan. Ten eerste, we zijn realistisch. Want we zien natuurlijk ook dat de kerk op het ogenblik niet als een dolle loopt. Uh, de, de mensen stromen niet bij, uh, bij honderdduizenden toe. Um, wat, we, de, wat we daarvoor doen, is proberen om uh, de plaatselijke gemeente een bepaalde zorg van de schouders te nemen. Met name wat betreft predikanten, dat is lastig. We, we zijn op, op zoek naar mogelijkheden om een soort van uitzendpredikant... He, je, voor een bepaalde tijd en voor een bepaald deel van een weektaak. Dat is één. En twee... Uh, we zijn uh, in een verkennende fase op zoek naar mogelijkheden... om uh, de gemeente de last van het kerkgebouw af te nemen. Dat, dat is natuurlijk ook heel groot. Ja. Tegelijkertijd, dit zijn allemaal uh, zeg maar dingen die je doet omdat het wat minder gaat. Het andere verhaal is dat we ook tegen de ontkerkelijking in pionieren. Uh, we leggen ons niet neer bij, uh, bij een bepaalde neergaande trend... die er inderdaad is. Maar, hoe doe je maar er dat zijn dan? ook hoopvolle um, uh, uh, plekken te noemen. Um, de protestantse kerk heeft op dit moment... Nou, een kleine tien pioniersplekken in Nederland. Dat moet in de komende vier jaar groeien tot honderd. En daarvan zijn de eerste uh, inmiddels een jaar of drie bezig. En die, uh, daar zijn echt gewoon successen te noemen. Niet allemaal... Maar um, Nieuw-Vennep is een groot succes. De kerk op Eiburg is een groot succes. Henk Kroes is hier geweest van de Elstedenvereniging over een, een soort klooster in Friesland. Ja. ja, ja en nog, en nog sterker, niet, wees niet bescheiden, daar heb je al een punt. Nog sterker, die kerk in Amsterdam. Bas van de Graaf, die zoon van de bondscoach. He, de bondscoach was... Uh, dat, de nou, secretaris wel, dat, van de dat, dat, dat je, dat je? Dat het Dat is een binnenkerkelijk grapje, Wim. Die <laughs> die ja, nee, maar goed, uh, die, <laughs> die maakt je tot altijd. Het is al, <laughs> nou, toch een bijzondere man, trouwens. Het is ook een koosnabel namelijk deze man. Maar in Amsterdam, dat, dat is toch knap, die Noorderkerk. Uh, met, die, met die dominee. Dat zijn, dat zijn kerken die groeien, die hebben aanwas, daar zitten intellectuelen bij. Dat is toch wel iets bijzonders. Ik ga je niet verbeteren, je had alles door elkaar, maar je <laughs> hebt geluid. Maar het is mooi. Je je hebt je hebt gelijk, gelijk. Het nee, er zijn kerken die ook zeker goed lopen. Er zijn zelfs kerken die echt waar helemaal niets is uit de grond getrokken. Ik, nog, ik heb nog één vraag aan Mieke, want jij bent een marketingdeskundige. Zou jij een Klopt. plan kunnen maken voor de kerk? Nou, wat ik, wel, wat ik zelf altijd vind, is uh, dat ik ben veel vroeger ben opgegroeid. Ik geloof zelf niet meer nu. Maar ik heb er ook helemaal niks tegen. Sterker nog, ik vind dat er heel veel hele mooie waarden in zitten. Maar ik vind dat je die waarden zo weinig hoort. En het gaat altijd over conflicten en negatief, vind ik. Dus dat zou mijn eerste advies zijn, om juist weer die positieve kant. Maar waar het volgens mij heel erg vaak op misgaat... is het idee dat iedereen zo moet zijn. Of iedereen moet geloven, want dat is beter. En daar gaat het volgens mij ook op mis. Dus volgens mij moet je beginnen met het weer uitdragen van die waarden die eigenlijk heel mooi zijn. En ik denk dat dat uh, heel erg aanweerspreekt. Zeg maar. dus ik dat ben heel blij met je mening, want ik denk dat dat ook precies is... wat er moet gebeuren. Uh, af van alle regeltjes en probleempjes. Uh, in de kerk moet het om de inhoud gaan. En die zelf uitdragen. Is de dag op radio 1? First thing I remember, I was lying in my bed. Couldn't have been no more than one or two. And I remember there was a radio coming from the room next door. My mother laughed where some ladies do. When it's late in the evening, I'm a music seeping. Through.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 Yeah, In de evening, Paul Simon. Ja, Mieke kosters, hartelijk welkom. U bent schrijfster van het op 1a best verkochte boek over afslanken op dit moment. Het aantal afvalmethodes is talrijker dan het aantal kilo's dat we gemiddeld willen kwijtraken. <laughs> Big girl, you are Twee jaar geleden ben ik begonnen met afvallen. Ik heb daarvoor toen het Dr. Frank dieet gebruikt. Een eendehaasje met whisky of lamsbout met corconzola. Van Montignac mocht je het allemaal eten. Ik heb ook vijf boeken geschreven. En je merkt gewoon dat er wel behoefte blijft voor, ja, voor informatie over afvallen, over de weekmenu's, de recepten. Dr. Robert Atkins revolutionized the way we think about food. En het boek Eet en train jezelf sexy in vier weken betekent eigenlijk dat je in vier weken minimaal vijf kilo afvalt en lekker, lekker in vorm komt. Ja, Sonja Bakker, Dr. Frank, Montenjak, ze kwamen allemaal langs. Wordt u er ook zo heen? Nou, eh, ik denk eh, op zich, eh, wat ik zelf altijd zeg... is dat ik geen eh, de term dieetgoere gebruik Ze altijd. Nou, dat dat niet echt van toepassing is. Want in mijn boek gaat het eigenlijk helemaal niet over eten. Maar gaat het heel erg over hoe je denkt over eten. En dat is toch wel net iets anders. Ja, want het boek heet Het geheim van slanke mensen. Klopt. Zit dat geheim niet vooral in je genen? Nee, wat mij betreft niet. Het is wetenschappelijk zeker aangetoond... dat de ene mens meer aanleg heeft om uh, dikker te worden... of sneller dik te worden dan de ander. Maar dat betekent alleen niet dat je niet slank kunt worden. Dus het is uh, ook wetenschappelijk aangetoond... dat het maar, geloof maximaal 9 kilo op je totale lichaamsgewicht zegt. Dus de rest komt toch van andere factoren. Oh, maar dan. dat is best wel veel. Je kan, je kan 9 kilo te zwaar zijn, terwijl je daar niks aan kan doen. Nee, je kan negen kilo zwaarder zijn dan iemand met andere genen. En dan hoef je, je helemaal vreed, niet te, hoef je helemaal geen overgewicht te hebben. Nee, precies. Want u was zelf altijd vol slank, las ik. Klopt. Dat, dat is hetzelfde als dik, ongeveer? Nou, uh, iedereen zei dik. altijd vol slank. Maar ik, ik denk wel, het was wel wat dikker... Uh, nou, zeker veel dikker dan nu, zullen we maar zeggen. Ja, maar want dat is ik, nu echt uh, niet meer zo, kunnen wij uh, zien en zeggen. Uh, nee, dat klopt. Ja. En heeft u daar veel voor moeten diëten? En nou, ik heb in mijn leven echt, uh, noem een dieet en ik ken het. Hm. Dus in die zin heb ik er alles wel, uh, wel meegemaakt en gedaan. Maar na de geboorte van mijn tweede kind, ik heb uh, drie kinderen... toen uh, dacht ik van, weet je, ik kan wel weer beginnen aan een dieet. Maar ja, het werkt alleen maar tijdelijk. Ik, ik kon elke keer wel afvallen, maar ik kwam ook altijd weer aan. En toen dacht ik, ik moet eens gaan kijken wat nou mijn slanke vriendinnen doen. Want die gaan naar dezelfde borrels als ik en die eten, drinken ook een wijntje... en die eten ook bitterballen en toch zijn zij slank en ik niet. Nou, hoe kan dat dan? Ik dacht altijd dat ik pech had, hè, omdat mijn moeder was wat dikker, mijn oma. Dus ik dacht eigenlijk van, zo ben ik ook opgegroeid. Hè, er werd ook altijd gezegd, ja wij, wij komen van de wind al aan. Maar zij, <laughs> hè, die niks dunne aan types, doen, ja. die hebben geluk. En ja goed, toen ik daar echt naar ging kijken, bleek dat dat uh, helemaal niet in vragen was. Eigenlijk. Maar waar zat het dan in? Waarom, werd u, uh, waarom waren uw vriendinnen slanker dan u? Nou, ik had altijd wel een reden om te eten. Dus dat had ik zelf niet door. Ik zei altijd dat ik heel weinig at, maar bottomline was, als ik dan op een feestje was, en dan had ik die bitterbal die ik zo lekker vond, dacht ik, ach, nou ja, ik heb nu toch al bitterballen gegeten, kan ik net zo goed ook wel die chips nemen, of die kaas, of uh, noem maar op. Uh, hè, mijn dag is toch al uh, verpest. Of, uh, maar mijn hele relatie, en dat, is, dat geldt voor heel veel mensen die heel veel met afvallen bezig zijn, de hele relatie met eten was een beetje verstoord. Dus je hele gedachten zijn anders. Dus je denkt alleen maar in termen van, ah, dat wil ik ook, dat wil ik ook, maar dat mag ik niet, hè, want ik moet afvallen, ik moet opletten, ik moet lijnen. En, uh, dus je denkt eigenlijk heel anders uh, over eten. Veel negatiever. Dus ja, dat is eigenlijk wat er, wat er voor mij het grootste verschil was. Mijn hele relaxtijd met eten was weg. Ik had allerlei regels waar ik aan moest voldoen. Van u zelf? Ja, van mezelf en van anderen. Want in elk dieet wat je doet, krijg je natuurlijk een soort lijstje met externe regels. Hè? Een, een of andere goeroe dus bepaalt wat goed is voor jou. Welke keuzes jij moet maken. En dat is goed. Ja, en dat is, uh, daar geloof ik niet meer in. Nee. Nou, Mietje, mag je even iets vragen? Ja, tuurlijk. Ik heb ook het gevoel dat dat eten een vrouwenprobleem is. Nee, dat ja, meen ik niet. Ik, ik, een vriend heeft mij laatst uitgerekend. Ik heb vandaag al één mars en twee uh, Twixen op. Die heeft dus uitgerekend dat ik vanaf mijn zestiende 16.000 marsen heb gegeten. Ik moet je zeggen, ik voel me daar zeer goed bij. En ik heb altijd het idee. Nee, maar ik meen het serieus. Ik heb altijd serieus het idee. dat vrouwen. A, altijd op elkaar letten. Uh, sterk denken dat je slank moet zijn. Rubens schilderde vol slanke vrouwen. Ik ben een man die van vrouwen houdt. En ook van vol slanke vrouwen. Dus. What's the problem? Nou, het is zo dat over, over in Nederland op dit moment er meer dikkere mannen... of meer mannen met overgewicht zijn dan vrouwen. Dus één is dat niet uh, helemaal... Uh, klopt dat maar niet? Ze maar wij het niet maken erg. er geen, proble ja, wij maken geen ja, probleem van. Ja. Het tweede punt is... Wij maken er pas probleem van als mannen, als exact, vrouwen er een probleem van maken. Mannen maken er wel minder vaak een probleem van. Dat klopt ook. Ik geef zelf ook trainingen en workshops. En bijvoorbeeld uh, ja. ook workshops op Facebook. Nou, dat doen er momenteel. starten er honderden... Uh, vrouwen tegelijk per week. Mm. En een enkele man zit ertussen. Dus het klopt dat mannen de minder mee bezig zijn. Maar er zijn toch ook echt wel heel erg veel mannen... als die buik te dik wordt, dat ze toch stiekem wel van balen. Ja, maar Alleen... ook omdat de vrouw zegt... ik hou niet van dikke mannen. Oh, ja, dat ga je natuurlijk denken. Ook, ja, omdat ja, het het uit. Ja. ook omdat het lelijk is, toch? Ja. Ja. Ja, gezond... maar, wacht nog, ja, maar wacht nog eens even. Als je nou... Als... Nee, ik is doe nooit. Nee, ik, nog... ik doe niet een sport. Ik doe niet sport. Hij eet, al een, eet alleen marsen. Laat ja, marsen. Ja, ik heb een klein buikje. Ja, klein buikje. Nee. Ik, ik heb een klein buikje. Voor 16.000 nee, marsen maar... valt het nog wel. Mee. Ja. Ja. Ja. Mieke, even terug naar jou. Want jij ja. zegt dat ik, ik ging niet goed met eten om. Waar, waar heb jij het omslagpunt gevonden? Nou, het omslagpunt zit voor mij vooral eigenlijk in twee dingen. Eén is dat genieten niet een synoniem is van overeten. En dat is, was in mijn ogen wel zo. Dat is eigenlijk in de hele wereld vaak een beetje het beeld van. Weet je, genieten, het goede leven, het boegondische leven is gewoon veel. En veel eten, veel drinken en alles moet kunnen. En ja, alleen... Het leven werkt niet zo. Als je dat doet, word je gewoon dikker. Dus voor mij, dat is eigenlijk dat ik echt heb omgedraaid. Dat ik nu weet dat ik veel meer van mijn leven geniet... als ik af en toe nee zeg tegen eten. Want, dan voel ik me veel beter. Voel ik me niet schuldig. Zit ik niet uitgeteld op de bank. Maar ik ben energieker. Ik voel me krachtiger. Ik voel me trotser. Ik eh, ben veel blijer met mezelf. En slanker. En dus dat is één... En het tweede is, ik dacht vroeger ook altijd, als ik dan op gewicht was, nou, hè? moet maar zien hoe lang het dit keer duurt. Want de geheime krachten die treden straks alweer in werking, En uh, ja, dat is mijn tweede ding. Dat ik, je weet, ik weet nu dat je het echt zelf in de hand hebt. Dus je hebt echt invloed altijd. Uh, de crux is dus niet, niet meer eten, maar de crux is uh, gewoon met mate. Geen hele reep chocola, maar een paar chocolaatjes. Geen hele zak chips, maar een klein beetje. Ja, dat is het gedrag. Maar de crux zit hem in dat je uh, uh, onderkent wat jouw patronen daarin zijn. Dus dat, je, dat jij in gaat zien in wat jouw gedachten daarbij zijn. Dus ik ken zoveel mensen die komen naar mij met training en zeggen... ja, het is hartstikke leuk allemaal hoor, maar chocola kan ik echt niet weer staan als ik eenmaal een chocola begin. Ja, zo is het ook, Mieke. Do ja, ja, ja, ja, ik kan er niks van nee, 16.000. Ik, ik kan er niks van Nee, maar waarom? Een mens moet al zoveel nadenken in zijn leven. Maar moet je dan toch, jongens, moet je dan hey, 12 uur per dag... ik ga eruit dat we s'nachts dan niet eten. Maar moet je dan 12 of je dacht denken, ja, moet ik een mars nemen? ja dan Nee, juist niet. juist niet. Maar waar het om gaat, is dat je hem alleen maar eet... als je er echt zin in hebt, echt van geniet. En wat gebeurt er? Heel veel... nou laten we het dan maar even weer op die vrouwen houden... of mensen die mijn training houden... die eten die reep op omdat ze denken... om zichzelf hebben aangepraat... dat ze niet kunnen stoppen na twee stukjes. Ofwel omdat ze denken, laat ik hem nu maar opeten... anders heb ik morgen weer dit probleem. Nee, ja, ja. En daar gaat het op mis. Dat soort gedachten zijn nou precies de dingen die je moet doorbreken. Hm, kan en, iedereen het doorbreken? Ja. Bent u van overtuigd? Ben ik zelf wel van niemand overtuigd. Niemand hoeft dik te zijn? Uh, nee, niemand hoeft dik te zijn. Dat geloof ik ook. Alleen, ik dacht, hè, toen ik dit eenmaal begon te schrijven... dacht ik echt, nou, dit is het, hè. En als iemand het niet snapt of niet lukt... nou, dan uh, snap ik er helemaal niks <lacht> van. En ik heb wel gemerkt dat het natuurlijk zo makkelijk is het niet. Er zijn zoveel factoren in een mensenleven. En je moet wel klaar zijn. Je moet wel en de ene is en... mentaal sterker dan de ander, denk ik. Uh, ja, ook dat. Maar het gaat heel erg over regie pakken. Het gaat heel erg over zelf weer de baas willen worden over je eigen keuzes. En achter je eigen keuzes staan, goed voor jezelf zorgen. En de ene mens zal daar wel meer moeite mee houden, denk ik, ook dan een ander mens. Maar uiteindelijk, als je dat principe door hebt en je wilt het echt veranderen... en ik denk wel dat dat een basis is, je moet er klaar voor zijn, zeg maar. Ja, dat, dat, uh, dat je het dan zeker kan. Ja, Want Wim, je kunt ook heel lekker blijven eten. Je moet er klaar voor zijn, Wim. Nee, ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Ik blijf zo lang, mas eten. Maar ik moet wel zeggen: één ding: dat moet eerlijk zijn. Dat betoog van is natuurlijk wel sterk. Het is, je moet uitkijken niet volledig slapen van het eten. Dat zie ik ook wel. Nou ja, dat is mijn probleem met vrouwen. Die is maar na te denken over het eten. maar mijn hele theorie gaat erover dat je niet meer zoveel over na moet denken. Maar dat je meer naar jezelf moet gaan luisteren. Dat je moet stoppen met eten als je voldaan bent. In plaats van, maar door eten om allerlei oneigenlijke redenen die je jezelf hebt aangemaakt. Dus kies gewoon wat je lekker vindt. Kies nog een mars uit die gaan we. Let op, ik heb beheersing. Ik stop nu. Je stopt nu. Wij gaan naar onze dichter en dat is vandaag Hans Wap. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Nou ja, ik is... moet eerst maar Mars even op. Ja, even... <lacht> Kom ik zo. Slik maar even door en dan luisteren ja. we naar je. Goed. Ik had een droom. Dat er minder gedronken moet worden en dat mijn gewicht dan vanzelf zou afnemen. Vervolgens spoedde ik mij naar de vierde nieuwjaarsreceptie van 2013. Ik had een droom. Dat de SGP-fractie geheel uit vrouwen bestond. En dat er uit de hemel mooie witte vlokken sneeuw vielen. Ik had een droom dat je een fotoalbum moet pakken om te zien hoe je ouders eruit zagen. Kind zonder vader en moeder, tussen wal en schip, eenzaam, weerloos, kwetsbaar. Ik had een droom waaruit ik zwetend wakker werd dat ik stilstond in een sneeuwbui op de A12, tussen Gouda en Utrecht, met mijn zenuwen in de vierde versnelling, helemaal klaar voor de keus tussen psycholoog of Prozac. Dankjewel, Hans. We zetten het gedicht op de website. Dit is de dag.nu. En op die site kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. Aan het eind van dit is de dag gaan we nog heel even terug naar Mark De Haan. Mark, wat voor aanvalspits kunnen wij verwachten? Nou, ik had eigenlijk verwacht uh, dat het nu uh, al zou, flink zou beginnen. Omdat mensen geleerd hebben van vanochtend en denken van dit wil ik echt niet meer. Dus ik hou het een beetje in eigen handen. Uh, dus dat je een, een, een brede verdeling eigenlijk uh, krijgt. En dan eerder wat, wat filevorming. Ik heb net in laten fluisteren dat er op dit moment nog maar één file staat. Dus ik ben erg benieuwd wat er de rest gaat doen. De psycholoog uh, snapt helemaal niets meer van de Nederlandse Nou, networking. ik vind het een zeer interessante uh, uh, observatie. <laughs> dus, uh, uh, en wat er hier bij de ANWB nog wel wordt aangegeven. Is dat er een heleboel mensen ook niet van huis zijn gegaan vanochtend. Weet beetje waar we het in het begin over hadden. Maar dan vraag ik me wel af van waar baseren ze dat dan op? Want er stond wel een heleboel vast vanochtend. Ja, ik hoor trouwens net op mijn koptelefoon dat er inmiddels meer files zijn. Dank voor uw komst en veel wijsheid bij het bestuderen van ons. Ook hartelijk dank aan ambassadeur Gerard Steegs, historicus Wim Berkelaar, Mieke Kostes, Jojanneke van der Bos en Peter Verhoef. Zometeen Villa VPRO met G. Scher. Goedemiddag. Hallo Thijs. Uh, ken jij de schrijver John Grisham, die trillerschrijver? Ja. ja. ja hè? Nou, die schreef bijvoorbeeld dat fantastische, fantastische boek Runaway Het Gaat over de macht van de Amerikaanse tabaksindustrie. Heel spannend boek. Omkoping, moord, manipuleren van een jury. Voor zo'n verhaal zou je denken, dat is het natuurlijk ook. Maar wat blijkt? Het is gewoon de werkelijkheid. Het speelt nu in Europa. Compleet met leugen, bedrog, omkoping, telefoontaps... en het verdoezelen van geheime rapporten. Voor ons nog zonder die moord. Het heeft overigens al de kop gekost van één... maar daar, we, maar daar gaan we vragen onze gasten of er of geen moord gepleegd is. Het heeft voorlopig al de kop gekost van één eurocommissaris, Dali. Maar ook de staf van de commissievoorzitter Barroso die lijkt betrokken. Luister straks naar de villa. Naar het nieuws van half vier met Lieselotte Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En in Flevoland is het op de A6 ook plaatselijk glad. Vertraging is er op de A1 Amersfoort Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg 4 kilometer. Dat heeft te maken met een file op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Muidenberg en Almerepoort 2 kilometer. Daar lopen dieren op de weg en daarom is er één rijstrook dicht bij de Hollandse brug. Dan de ring A10 west richting Zaanstad voor de Koentunnel 2. A15 Europort richting Rotterdam. Daar is de Botlektunnel dicht door een ongeluk. Het verkeer kan over de Botlekbrug. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat bij Leiden-Zuid de brug open. Het verkeer kan daar ook uh, ter plekke omgeleid um, omrijden. Dan de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moorgestel en Oorschot 2. En uh, 15 Maasvlakte richting Rotterdam voor spijkenissen 3 kilometer door een ongeluk. En ook met de treinen is er nog steeds vertraging. Tussen Koevoorde en Gramsbergen rijden geen treinen. Er is een spoorbrug kapot en daarom is de vertraging meer dan een uur. Dit is radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De voorgestelde versoepeling van het ontslagrecht is ronduit asociaal voor 50-plussers. Dat vinden de Verenigde Personeelsmanagers van Nederland, waar ook grote bedrijven als Ahold, KLM en Shell bij zitten. Daarover en over ander economisch nieuws hoort u na vier uur ons panel klinkende munt. Hoe ver rijken de tentakels van de tabakslobby in de Europese Unie? Tot aan de top? Maar toch vooral, hoe kom je daarachter? Bart Staes is lid van het Europees Parlement voor de Groenen... en hij pleit voor een ongelimiteerd parlementair onderzoek. Hij is onze gast. En Metropolis Radio rijdt vandaag met het openbaar vervoer... door Rio de Janeiro. Uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De Hoge Raad in Pakistan heeft vandaag de arrestatie bevolen... van premier Ashraf. Aanklacht... Aannemen van steekpenningen. De tienduizenden Pakistanen die nu al dagen demonstreren tegen corruptie van de regering, die kunnen dus tevreden zijn. Het protest wordt, ge het protest wordt georganiseerd door de geestelijk leider Mohammed Kadri. En volgens sommigen wordt hij gesteund door het Pakistanse leger. Marco Metzara, Pakistan-deskundige en werkzaam bij het Peace Building Resource Center in Noorwegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het echt gebeuren, die arrestatie? Uh, nou, men uh, verwacht uh, van niet. Uh, er zijn genoeg manieren om dit soort uh, um, bevolen uh, tegen te houden. Dus, maar het heeft vooral natuurlijk een symbolische waarde. En de voorganger van de huidige eerste minister van Ashraf heeft toch moeten optreden vanwege vergelijkbare actie uh, van een kant van het uh, Hoge Gerechtshof uh, vorig jaar. Ja, dat ging ook met het heropenen van een, uh, van een uh, onderzoek naar de vorige premier Gilani. Hè? Ja, dat ja, klopt. Ja. Precies. Um, wat is nou de motivatie van die Hoge Raad? Is dat puur het beschermen van de rechtsstaat of is hier toch een soort van machtsstrijd aan de gang? Nou, we zien dat uh, de Hoge Rechtshof inderdaad is al een, een paar jaren, laten we zeggen, in, um, in een soort van conflict is uh, met, uh, met de huidige regering. Men zegt ook dat de Hoge Rechthof en vooral de chief justice, heeft elkaar is steeds meer een politieke rol gaan spelen. Uh, die instelling zegt dat ze voor, go, gewoon hun werk proberen te doen. Uh, wat wel het geval is, is dat natuurlijk de actie dat ze ondernemen, zeker dit soort acties, hebben uh, sterke uh, politieke gevo uh, gevolgen in Pakistan. Uh, dus in dit geval gaat het over een corruptieschandaal. Ze hebben uh, gezegd dat de uh, huidige uh, eerste minister, dus Ashraf, heeft in 2010 als minister... Van uh, Water en, uh, en Energie een uh, aantal steekpenningen aangenomen. En daardoor dus, uh, moet hij gearresteerd worden. Dus uh, blijkbaar hebben ze een zaak hierover. En natuurlijk uh, is verder niet zoveel bekend. Maar maar daar zijn dus, ja. het, is, het is dus wel degelijk ook politiek ingegeven en wordt er ook gezegd: met absolute steun van het leger. Uh, ja, uh, maar in dit geval over de arrestatiebevel uh, uh, ten opzichte van uh, de eerste minister, dat, dat is niet duidelijk. Uh, men ik denk dat uh, wat het andere uh, proces nu aan de hand is, dus die grote demonstratie die door de geestelijke leider georganiseerd worden, wat ook in jullie inleiding gezegd werd, dat dat natuurlijk uh, uh, volledig de uh, steun van de militairen krijgt. Uh, natuurlijk omdat, uh, zoals we weten, uh, Pakistan ongeveer de helft van, uh, van zijn bestaan onder militaire, ja. um, um, hoe heet dat? rule he heeft gezeten. Dus de militairen blijven waarschijnlijk altijd uh, een grote rol spelen in wat gebeurt in Pakistan op politiek niveau. Ja, nou, er is al uh, uh, heel lang gerommel uh, wat dat betreft. Het is een instabiel land. Al-Qaeda zit aan de grens, over de grens zelfs in uh, Pakistan. De Amerikanen die beweren dat. Er is uh, uh, sectarisme aan de hand. Uh, en met al deze problemen, het is een land met kernwapens. Wat doet dit laatste incident aan die instabiliteit? Wordt het nu echt ge een gevaarlijk land? Nee, wat zorgwekkend... Ik zou zeggen, Pakistan is al een, een zeer instabiel land vanaf 2007. Dus zijn de, de dingen echt uh, een, in een spiraal terechtgekomen. Um, de laatste gegevens, kwantitatieve gegevens... gaan we aan dat in de laatste twee jaren... Uh, wij zagen een, uh, een downward, uh, downward trend... In, in, uh, qua uh, slachtoffers en terroristische aanslagen. Helaas, het begin van dit jaar heeft die, uh, die trend helemaal uh, omgekeerd. En we hebben gezien wat voor uh, vreselijke aanslagen... Vooral in Balochistan, in Quetta uh, plaatsgevonden en in uh, noordwesten van Pakistan. En nu deze politieke crisis. Dus helaas uh, ziet het eruit dat we plotseling weer terug zijn... naar na de slechte tijden van 2007, 2008. Toen ook de internationale gemeenschap uh, sterk zorg zich maakte... over een uh, volkomen imploderen van het land. En inderdaad uh, de, de, de spectrum van uh, kernwapens uh, sterk naar voren kwam. We zijn die, er nog niet. Ja, sorry. Die, geest, die geestelijke leider die uh, u noemde, Mohamed Kadri... Die, die achter dit hele protest zou zitten, dat georganiseerd zou hebben. Wie is hij? Waar komt hij ineens vandaan? Nou, dit is een beetje een mysterieuze figuur in, in qua politieke profiel. Hij is wel uh, lid van het parlement geweest onder Musharraf. En men zegt ook dat was uh, uh, duidelijk uh, iemand die st Musharraf, dus de, de laatste militair. Uh, leider van Pakistan steunde. Uh, maar hij is plotseling in 2006 naar Canada geëmigreerd en daar heeft hij verder zijn werk als uh uh, met uh, onderwijzen uh, met een, islamiet, een islamische uh, uh, wil zijn uh, organisatie geleid, en nu plotseling, dus volgende maand, heeft besloten om terug naar Pakistan te komen en heeft al uh, zijn supporters bij elkaar vergaderd om uh, basically om te zeggen: om te vragen dat, uh, dat de Pakistanse regering moet uh, aftreden, omdat uh, vol is met corruptie en mensen die uh, illegale zaken in hun broek hebben. Ja... Um, ik had nog één vraag. Uh, waar komt dat, al dat geld vandaan? Nou, dat is een van de grootste vragen op dit moment in Pakistan. En daarom men denkt dat de militairen de achter een grote rol aan het spelen zijn. Dat ze dus proberen via deze figuur, de onduidelijke figuur, een brug te slaan... naar dus een, uh, in ieder geval het zorgen dat de verkiezingen die nu gepland staan voor april of mei dit jaar... Om die niet uh, plaats te laten vinden en uh, mogelijk dus een tijdelijke regering uh, uh, aan de macht te brengen. En uh, dus uiteindelijk uh, toch een, een meer rechtstreeks rol voor de militairen in een soort van politieke transitie in Pakistan. Dat is wat inderdaad op dit moment daarover gespeculeerd wordt in Pakistan. Oké, okay, Marco Matzaga, Pakistan-deskundige, bedankt. Aarzelief. Peter en Amien ze hebben mij conciërge op de middelbare school. Amini was dus, uh, in het land waar hij vandaan komt was hij heel, was hij een hoogleraar, professor. Stond hij voor de klas. Maar omdat daar uh, oorlog was, is hij gevlucht. Uh, omdat hij de Nederlandse taal niet goed spreekt, kan hij uh, niet voor de klas staan hier. En is hij nou maar het hulpje van mijn conciërge. Ik ging een keer spijbelen. Ik ging muziek melden op school. Dus had ik Amin gevraagd of hij uh, een briefje voor mij kon schrijven. En dan moet hij mijn moeder bellen. Ik had een of andere verhaal uh, verteld, zonne eigenlijk. Toen heeft Amien mij gesmeekt of ik echt niet gewoon naar de les wilde gaan. Maar ik, vond wel, ik kreeg wel een heel vervelend gevoel. Dat hij zei dat hij zo slecht Nederlands sprak. En dan durfde hij die mama niet op te bellen, gewoon uit schaamte.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 Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Bladeren op het spoor, niet werkende OV-chips en geweld in de metro. In Nederland weet elke forens wel <coughs> één of meerdere ergernissen op te noemen. Metropolis Radio reist deze week de wereld rond met het openbaar vervoer. Gisteren hoorden we hoe frustrerend een simpel busritje in Rome kan zijn, als de bus tenminste komt.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 legt uit dat tijdens de spits alleen vrouwen in deze wagon mogen. De 9 de trouwens En waarom is dat? Omdat het Ja, het is omdat het uh, tussen zes en negen hartstikke druk is in de metro en uh, zo uh, worden de vrouwen niet uh, helemaal tegen mannen aangedrukt. En vindt u het prettig? Oh, ja, het waarom? a porque traz um conforto melhor para as mulheres, eu acho. Het is prettiger voor vrouwen om zo te reizen. Je wordt niet tegen mannen aangedrukt. Hey, se is dessa weet situatie, entendeu? Então, eu acho legal. En ja, ik ben er ik ben er wel blij mee. Ik vind dat dit door moet gaan. Passe a estação Cantagalo. Vamos andar para o lado. Giro. Next Cantagalo. Voor causa dos homens, que ficam abusando das mulheres nooit do metro, né? Een mooie, donkere, grote dame. Prachtig opgemaakt met lange netnagels. Aí colocaram esse carro exclusief só para mulheres. Vallen die mannen de vrouwen dan lastig? Alguns, sim. Sommigen wel, ja. <laughs> Op welke manier? Ah, eles ficam sarrando nas mulheres por trás, né? Essas coisas assim. Ze duwen zich tegen de vrouwen aan, raken ze aan. Um, en kunnen die vrouwen dan niet zeggen, hou eens op. Podem, até podem falar. Algumas maar mas somas ficam com vergonha. Ja, sommige vrouwen die zeggen daar wel van, maar er zijn er ook die, ja, die zich toch schamen en, en er niks van durven te zeggen. Om een coisa desse type não fallen, ficam caladas, né? En hoe komt het dat Braziliaanse mannen dat dan doen? Ik zal mal educados? Alguns sim ze teweer een manleker in zitten en ze zijn kapabel om te duwen om te kunnen zitten op de plek van de sommige Braziliaanse mannen zijn gewoon slecht opgevoed. Uh, ze duwen zich er gewoon tussen, ze laten een vrouw niet eens uh, eerst uh, zitten. Ja, het jongens, keihard. Presente. Flip even snel een andere wagon in. Waar wel mannen in mogen. Er zit hier een jongen in een uh, in een net pak. Jullie mogen niet in die andere wagon zitten waar alleen vrouwen zitten. Wat vindt u daarvan? Nou, dat me incomoda não. Ik vind het niet erg, ik vind het geen probleem. Não vejo je probleem. Jullie zitten in een veel drukkere wagon. Het is een privaciteit voor de vrouwen, dus ik vind het Het is een privilege voor de vrouwen. Uh, inderdaad, die wagon is minder druk dan, uh, dan deze wagon, maar ik, uh, nee, ik, ik zie daar geen probleem in. Dan chega ik incomoda. Denkt u dat het nodig is zo? Nou, ik denk dat het niet nodig Maar als ze het gedaan hebben, Nee, volgens mij is het helemaal niet nodig. Maar uh, ja, nu ze het hebben ingesteld, uh, moeten wij er maar gewoon mee leven. Maar er zijn vrouwen die zeggen, mannen die vallen ons lastig. Ik denk dat het misschien wel. Ja, dat zal vast zo zijn, maar de stappen nog steeds vrouwen ook in de andere wagons in, dus dat probleem zal volgens mij echt helemaal niet zo groot zijn. Want mesmo met de carro van de vrouwen, de vrouwen anden in de vrouwen comuns. En toch, mag het zo blijven? Acho que pode. Ja, het kan gewoon zo blijven wat mij betreft. Proxima staats, Siqueira Campus. Embarque pelo lado direito. Observe atentamente o espaço entre de trein en de plataforma. Een bijdrage van Katie Sheriff. En morgen hoort u hoe brommertaxi's goede zaken doen in het waanzinnig drukke Jakarta. En daar gaan we weer langs alle auto's. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen als de roadcheck in Jakarta niet bestond, want de files tegenwoordig beginnen al voor mijn deur, dan zou ik deze stad gillend verlaten hebben. Dat hoort u dus morgen in Metropolis. Het lijkt wel een boek van John Grisham... over manipulatie en omkoping door de almachtige tabaksindustrie. Maar het blijkt in het echt te gebeuren. In de Europese Unie, bij ons op de stoep... Het heeft al één eurocommissaris de kop gekost, maar ook de staf van de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, die lijkt betrokken te zijn. En diezelfde Barroso houdt een onderzoek naar de affaire geheim. Het Europese parlement pikt het niet meer, wil volledige openheid van zaken. We praten met Bart Staes van de Europese Groenen en vicevoorzitter van de Commissie, die dit allemaal moet gaan uitzoeken. Goedemiddag, Bart Staes. Goedemiddag. Het klinkt allemaal zeker zo spannend als een boek van Grisham. Wat is er nou precies aan de hand? Absoluut, het lijkt wel een uh, detectieve roman. Nou, wat er aan de hand is, uh, ik denk dat alles uh, te kaderen is... In, de, in het debat dat we hebben hier in het Europees Parlement... in de Europese instellingen, over de nieuwe tabaksrichtlijn. Uh, de oude tabaksrichtlijn is nu zowat twaalf uh, jaar oud. Er moet er een nieuwe uh, geschreven worden. Daar is men al een heel tijdje mee bezig. En eigenlijk begint het hele verhaal daar. Begin vorig jaar uh, uh, heeft een uh, Zweedse tabaksgigant... Uh, via een uh, illustre tussenpersoontje... Een jonge advocaten eh, geprobeerd eh, de toenmalige commissaris verantwoordelijk voor volksgezondheid, meneer Dali, dat is een uh, Maltees, te benaderen en uh, te proberen te belobbyen om een um, aantal zaken in die tabaksrichtlijn te schrijven die zij graag hadden als uh, Zweedse tabaksgiganten. En um, die ontmoeting is er geweest, eenmaal, begin januari, en vanaf dan beginnen uh, de verhalen een beetje aan elkaar te lopen. Op een bepaald ogenblik uh, beweert uh, de we de Zweden dat ze... Uh, via een vriendje van uh, Dali, van die commissarissen, uh, benaderd zijn geweest om een... Uh, som zijn gevraagd van 60 miljoen euro. Stel je eens voor, 60 miljoen euro. Dat kunnen ja. we ons niet voorstellen. Um, en dat er dus uh, corruptie in het spel is. En dat zou dan in februari gebeurd zijn. Maar wat gebeurt er dan? Dan uh, wachten de Zweden tot, uh, tot uh, eind uh, mei, dus toch 2,5 maand, vooraleer ze dat melden aan de Europese Commissie. Dat wordt gemeld aan de Europese de tabak, Commissie. De het tabak. komt in februari. Handen. Sorry minister, het is dus zo, de tabaksindustrie, ja. die, die, die tabakszaak uh, um, uh, zelf in, in Zweden is naar de commissie gestapt en heeft gezegd wij worden omgekocht. Ja, dat is, uh, dat is dus een merkwaardig feit. Uh, eerste merkwaardig feit, ze gaan lobbyen in Malta zelf. Tweede merkwaardig ja. feit, ze, hebben, ze maken een melding van 60 miljoen euro. En ze melden het zelf aan de commissie. Mijn verklaring daarvoor is dat ze, uh, ja, dat ze er niet in lukten om die uh, Dali uh, op het goede spoor te brengen, wat hen betreft. En dat ze dus maar gezegd hebben, we gaan die man destabiliseren. We gaan hem uh, een dossier aan de hand doen. We gaan ervoor zorgen dat er een uh, OLAF-onderzoek komt. Dat is de antifraudedienst van de Europese instellingen. Die wordt daar ook opgezet. En uh, die gaan, uh, ja, dan begint het, denk ik, voor de tabakslobby een beetje fout te lopen. Want uh, Olaf heeft de reputatie van uh, onderzoeken heel lang te laten duren. Tot 20, 22 maanden lang. Maar Olaf werkt snel. Op vijf maanden tijd uh, werken ze dat af. En uh, ja, dan is er weer toch wel iets uh, merkwaardigs... Uh, commissaris Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie... beslist aan Dali te vragen uh, om hem uh, ontslag te doen nemen. En dat is iets zeer merkwaardigs. Ik begrijp nog altijd niet uh, wat Barroso daartoe gedreven heeft. Want het onderzoek is geheim. We weten niet wat er precies is gebeurd oké, okay, Dali heeft toegegeven dat hij één de tabakslobby heeft ontmoet... maar of dat nu voldoende is om een commissaris te doen ontslaan. Er zijn volgens dat Olof-onderzoek ook door Dali uh, blijkbaar geen strafrechtelijke feiten gepleegd. Dus ik kan dat alleen maar verklaren als een, uh, ja, als een poging tot destabilisering van, uh, van, uh, van uh, Dali... als commissaris volksgezondheid en als een poging om die tabaksrichtlijn... Uh, om die uitvoering daar, daarvan te doen vertragen. Maar meneer Staes, als wat u nu zegt waar is, dan zou dat betekenen... dat Barroso zich voor het karretje van de tabakslobby heeft laten spannen... die namelijk gezegd heeft... Uh, die man moet weg, want wij willen dat die richtlijn niet geschreven wordt. Uh, wij komen bij jullie met een bewijs dat hij stiekem met ons gepraat heeft. En blijkbaar zegt Barroso dan... oh, dat vind ik inderdaad voldoende, ik stuur hem de laan uit. Wel, er zijn een aantal aanwijzingen... zonder dat ik daar nu bewijzen over heb. Maar um, eerst en vooral... Thalie heeft de tabakslobby ontmoet... maar ook een aantal mensen uit het kabinet... Uh, dus de directe medewerkers van uh, Barroso, dat, dat staat zwart op wit vast... ook die hebben, uh, Barroso, die hebben ook uh, die Zweedse uh, tabakschihanten ontmoet. En de grootste baas van de Europese Commissie qua ambtenaar... Uh, mevrouw Day, dat is een uh, secretaris-generaal... die heeft tot twee maal toe uh, in, um, in augustus en in uh, september van vorig jaar het overleg over die tabaksrichtlijn uh, dat nodig is. Uh, bedoel, je, je, je schrijft als commissaris een voorstel van richtlijn, maar dan moet er overlegd worden met de andere collega's om te kijken of dat gedragen wordt door het hele college van commissarissen, alle 27. Wel, mevrouw D, dus de hoogste ambtenaar, de meest directe medewerkster van Barroso, heeft tot twee maal toe dat overleg niet laten opstarten. Dat zijn toch allemaal kwalijke feiten hmm. die wij naar boven willen krijgen, en waarvan wij willen weten, ja, en... waren dit nu pogingen om inderdaad dat Hele zaakje op de lange baan te schuiven, ja. U zegt naar boven willen krijgen, maar u weet het allemaal. Hoe weet u dit? Want wat het gekke <laughs> is dat dat rapport van dat Olof, dat onderzoek, dat is geheim. Hoe weet u dit? Wel, Ik weet niet alles helemaal zeker, natuurlijk, maar er is nogal wat onderzoek gepleegd. Er zijn wel wat documenten naar boven gekomen. Er zijn ook wat getuigen naar boven gekomen. Ik heb ook zelf met Dali gesproken. Hmm. Ik heb ook met andere actoren gesproken. We hebben in het Europees Parlement, in de Antifraudecommissie... waar ik eerste ondervoorzitter van ben... hebben we niet minder dan 154 vragen gesteld aan de commissie. Bijvoorbeeld de bekentenis dat mensen uit de onmiddellijke omgeving van Barroso mensen van de tabakslobby hebben ontmoet... dat weten we uit de, uit de antwoorden op dat soort vragen. Mm -hmm. En voor de rest willen wij natuurlijk... Uh, ja, dat Olaf-verslag, dat verslag van dat onderzoek... dat willen wij uh, op onze tafels krijgen... zodanig dat we het werkelijke verhaal kennen. Mm -hmm. um, ik, ik heb alleen één goede hoop... Uh, het feit dat er nogal wat parlementsleden zijn geweest dat er heel wat actiegroepen zijn geweest dat ook de pers er heel erg bezig is mee geweest heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat die tabaksrichtlijn nu uiteindelijk toch is ingediend hier in het Europees Parlement op 19 december vorig jaar hmm. en dat had er alles mee te maken dat er natuurlijk uh, dat ontslag van Dali dat was niet voorzien er moest een vervanger komen en wij hebben natuurlijk het politieke momentum gekozen om uh, uh, die, die, die commissarissen die moeten voor ons verschijnen en we hebben die nieuwe uh, commissarissen die meneer Borg, de plaatsvervanger van Dali... Mm -hmm. die hebben wij ertoe gedwongen om heel snel te werken. Ja. En dat overleg tussen kabinetten dat uh, twee keren was stopgezet... dat is dan toch uh, doorgegaan. Ik denk dat dat het snelste overleg is geweest in de, Ooit, de voorbije ja. twintig jaar. Ja, Nu, nu eventjes over dat uh, Olaf-onderzoek. Dat wilt u openbaar hebben. Uh, dat, dat willen ze niet. Barroso houdt dat geheim. Uh, vermoedt u dat er bewijzen in dat rapport staan... van betrokkenheid van Barroso zelf? Um, dat weet ik niet. Maar speculeert u eens over het feit waarom ze het geheim houden? Dat doe je alleen Hallo, op, als je betrokkenheid van iets of iemand wil uh, verhullen. Ja, ze hebben één goede reden natuurlijk om, uh, om het in elk geval, uh, als ze het uh, aan het parlement geven, dan zal het confidentieel moeten gebeuren, dan zal het vertrouwelijk moeten gebeuren. Want dat onderzoek is natuurlijk doorgegeven aan de justitie. Uh, ja. Aan de, de overheid in Malta. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek. Niet direct naar de rol van Dali, maar naar uh, de rol van zijn vriendje en van anderen in, in, in, in Malta. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek en uh, je moet daar natuurlijk wel een beetje secuur mee omgaan, want als je dat zomaar op straat gooit, dan schend je het geheim van het onderzoek. Ja. Is het, is, is het denkbaar is iets... dat dit in de doofpot verdwijnt? Of kan dat niet meer? Wordt nu echt de onderste steen bovengehaald? Dit kan niet meer. Ik bedoel, de antifraudecommissie van het Europese parlement... bijt er zich in vast. Ikzelf, ik heb ook een Duitse collega van de grootste groep in het parlement... van de Christen-Democraten, die gezworen heeft dit niet zomaar te laten... Dit gaat niet onder tafel geveegd worden. Mm -hmm. We willen weten wat er gebeurd is. En wij willen ook lessen trekken. Ik denk dat de lessen die we moeten trekken is... van uh, wat zijn de regels in zaken belobbying? Is het zomaar mogelijk dat commissarissen... lobbyisten ontmoeten? Moet die regeling uh, misschien niet wat aangescherpt worden? Dat soort zaken. Ja. In die zin kan elke crisis ook uh, een leerschool zijn. Die commissie waar u ondervoorzitter van bent... begrotingscontrole, die wil graag volgende week... die beruchte mevrouw D. de hoogste ambtenaar van uh, onder Barroso horen. Gaat dat gebeuren? volgende week gaat u die... Uh, ja. ja. En is dat onder één Ja, mevrouw nou, het is een jaarlijks bezoek. De, de dame brengt uh, jaarlijks een bezoek aan de antifraudecommissie oh. van het parlement. Altijd in januari. Ja. Mm -hmm. komt en, het En goed uh, uit. Ja, voor haar is het een beetje ongelukkig. Het komt goed uit. En uh, we hebben dus met een aantal collega's al een uh, strategie afgesproken. En ze zal uh, heel wat vragen krijgen over ja. die tabaksrichtlijn. En als nou zou blijken dat zij uh, inderdaad betrokken is geweest... bij het een beetje in scène zetten van dat ontslag van die commissaris Dali... dan kan dat nare gevolgen hebben voor meneer Barroso. Dan kunnen er koppen rollen. Ja. ja. Goed. Ik ben benieuwd op wat voor terreinen er nog meer dit soort affaires spelen... als dit nu aan het licht komt. Ik denk dat het uh, exemplarisch is. Uh, bedoel, ik bedoel, uh, we zitten hier heel wat wetgeving te maken ook over de... Ja. De financiële sector en uh, wat dat betreft lopen ook hier heel wat lobbyisten rond. En ik ben soms benieuwd naar wat uh, die allemaal uh, ja. bekokstoven. hebben. We en gaan nog heel praten. wat gesprek hebben meneer Bart Staes, dank u wel. Hartelijk bedankt Bart Staes. Graag gedaan. Zit in het Europese parlement voor de Groenen. En we hadden het over de tentakels van de tabakslobby in de Europese Unie. Wij zijn zometeen bij u terug met ons panel Klinkende Munt. Tot zo. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie.